gaan wij dit niet zomaar in een hokje stoppen. Uh, dit is Shireen met God. Uh, gisteren, zoals gezegd, waren ze bij Bang Your Radio... een radioprogramma in de buurt van Rotterdam... bij Omroep Zuidplas. Gedaan door mijn goede vriend op Facebook... muziekvriend Thomas Harterveld. Um, schrijft, net als ik, recensies voor de, de popunie in Rotterdam. En is ook nog daarnaast hoofdredacteur voor 3 voor 12 in Rotterdam. Dus eh, je kan met recht zeggen dat het een, een, een popscene is. Ja, en dan uh, de vraag uh, van, uh, van de heren aan de andere kant. Ja, we moeten dan op een gegeven moment gaan duiden oh. uh, waar een trial in uh, zit. Ja, ik weet, het, ik weet het niet. En dan zit ik nog uh, bijna half uh, beledigend, geloof ik, ook nog maar te roepen over. Van, ja, er, zit, er, zit een, er zit een gitaar uh, in. Ja, hoe, dat noem ik dan altijd zompig en een beetje luid Luin en zompig. zompig. Ja, dat is, zo komt het bij mij over. Maar, maar ondertussen is het gewoon uh, zwaar eigenlijk. Hè. Het, is, het is best wel pittig, om het dan maar zo te zeggen. Ja, ik weet het niet. Maar ook wel een beetje catchy. Ja. Uh, ja. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, wat moet ik er anders op zeggen? Dus, uh, nee, nee, maar dat, dat is een beetje het... Uh, ja, ik, ik zit even te denken. Maar ik zit ook nu halverwege mijn lijsten door te scrollen van... Ja, in wat, wat voor verlengde zou dat dan moeten zitten? Ja, ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar daar kom ja. ik wel achter. De luisteraars mogen het inzenden. Wat ze uh, denken, ja, wat ja, het ja. voor stijl is. Nou, laat ik het dan eventjes zo, uh, zo doen. Voordat we weer iets uh, gaan, uh, gaan doen. Uh, ik denk zeker niet uh, bij, uh, bij dit werk. En uh, dit doe ik dan maar even tussendoor. Dit is Leiger, vrienden. Dit is Gypsy Salto. Ah. Oftewel, rock'n'roll. Uh, uit de regio zeg ik dan maar. Want ze komen uit Hofdorp. Uh, de heren André Kraft. En uh, de andere is Erwin Bouwman. Erwin Bogie Bouwman. Zoals hij uh, genoemd uh, wil worden. Nou ja prima jongen. Dan uh, doen we dat. Het leuke was. Ik, uh, ik kwam uh, ergens uh, vorige week. Uh, kwam ik, uh, was het een beetje laat. Uh, was ik nog bezig. En ineens. Ik wil net mijn computer uitdraaien. Ja, we hebben een nieuwe single, Erwin, in de bocht. Ik zeg, sorry jongen, maar ik wil nu gaan pitten. Dus, uh, dus, dus even wachten. Dus uh, dat heeft uh, inderdaad een dag geduurd. En toen hing hij in de mailbox. Uh, dit uh, nieuwe singeltje van zijn Nexa Shape, Contour heet het uh, nummer. En uh, het is alweer de opmaat naar het vijfde album uh, wat de heren gaan uitbrengen. Nou, zover is uh, Triangle nog niet. Maar goed, uh, wat nog niet geweest is, kan nog komen, denk ik altijd maar. Ja, ja zeker, ja, nou, zeker. Nou. Het, uh, de, de EP is inmiddels een feit. Dus, uh, dat klopt, ja. Hoe is het uh, met de sport, uh, vrienden? Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Het begint de goede ja? kant op te uh, gaan. Ja. Ja, mensen beginnen een beetje te onthouden. En beginnen ook te begrijpen dat je triangle zegt in plaats van triangle. Dat is ook altijd wel fijn. Ja, dat is uh, niet zo... <lacht> <lacht> nee, dat is denk ik die duurt. Dat is een vorm, dames en heren: triangle. Ja, het is Engels. Ja, ja uh, en uh, ik had uh, begrepen van jou, Bas. dat ook ene Joshua Baumgartner uh, zich ermee. Uh, uh, ja, die heeft ons uh, uitgenodigd wij, uh, de original, hebben het, uh, bij de Original de, Library. Ja. We ja. hebben hem benaderd en uh, we hebben gezegd van nou, wij, onze EP komt eraan. Grote Ja, nou, hele, hele tof gast. Mr. Ja. Weirdbeard. Ja. Hele leuke gast. En uh, ja, hij heeft ons uh, gelukkig de kans gegeven om uh, in het Patrocafé uh, onze EP te kunnen dat, tonen. Dat is mooi. Uh, ja, want Joshua uh, ken ik dan uh, als... Jurylid, tenminste, ik niet. Maar uh, hij heeft daar een tijdje ook als jurylid gebiefurkeerd uh, bij de Rob akda dus Zo ken ik hem. Ja. En uh, als er één iemand is die uh, de muziek in uh, de regio wel een uh, warm hart uh, toedraagt, dan is hij het wel. Zeker. Ja, ja we Zo zijn heel cultuur, erg. Zo'n Dankbaar ja. dat we de, de kans hebben gekregen, En dan heb je er, er nog dat een... Fantastisch, natuurlijk. Ik zou, als ik jou was, ook nog eens even bij Joost uh, Verhagen. Ah, Joost heeft uh, ons gehoord, want die ja? heeft de plaatje gedraaid uh, uh, op die Joost avond. Joost dus ja. uh, die stond okay, uh, okay. heel dicht bij uh, Haar, het podium. Hij ja, was z ook uit zijn plaat ook die avond, volgens mij. Ja, Want Joost heeft zelf een band, Grey Lotus, als het goed is. Jazeker. Zijn er dan hebben we het uh, ook over Tom Lig. Dat is ook een. Uh, die is van uh, Skits of Lloyd. Mm -hmm. Ook voormalige winnaars van de Rob Actawoord. Ja, klopt. Als je nou bent, vergelijkt met jullie, ja? zit ik nu ineens aan Skits of Lloyd. Ja, Schids uh, of Lloyd, dat is. Mm, dus er zit een psychedelisch randje aan, uh, een dat Lloyd? Maar uh, ja, daar zitten jullie ook wel tegen. Ja, daar houden we wel van. Raar randje. Zeker. Er zit een rauw randje aan en dat hebben jullie ook. Dus, uh, dus dat, uh, dat maakt het wel uh, heel erg uh, bijzonder. Dus, um, even terug weer, uh, want we hadden Breaking Bad voor het uh, nieuws van 9 uur. En dan staan er nog twee nummers die we nog, uh, nog even kunnen laten horen. Uh, right. En dan All hebben we right. de LEP gedraaid. Uh, ja, hiermee, Never know. Ja, never We know. het over? Ja, er uh, is bijna nooit een nummer uh, geschreven. Dus ja, ja ik schrijf de nummers inderdaad. ja Dit nummer gaat eigenlijk een beetje over de liefde. Ah. Dat komt wel eens voor dat daarover geschreven wordt. Uh, nee, het gaat over een meisje die uh, op een gegeven moment in een motelkamer zit. Uh, helemaal drugsverslaafd. En denkt, waar is het hele leven eigenlijk heen gegaan? En die wil eigenlijk wel weer terug naar dat leventje wat ze daarvoor had, want dat ging eigenlijk hartstikke goed. <implied> en eh, daar eh, is het nummer eigenlijk op gebaseerd. Dus er is een, eh, een verhaal kwam in me op. dat zij daar zat en dat zij terugdacht aan dat leventje, wat eigenlijk zo fijn was en zo goed was. En je never know what it should have been. Never know what it could have been. The other way, the other world. Is dat uh, toch ook iets van, van wat je, hebe, hebe, hebe, heb, hebben jullie zelf ervaringen daarmee uh, mee gehad? überhaupt van een beetje een beetje aanlopen, uh, lopen kloten met uh, met uh, yep. oh, genoeg aangekloten. Ja, ja. nou, nee, ik, ik bedoel, uh, ja, ik, ik zeg ja. even plastisch, maar uh, ervaringen met drugs Uf. hebben jullie dat? Jullie ja, was... ervaringen deskundigen? Ja, dat ervaringen deskundigen. Ik denk dat wij dat wel uh, ja, dat, zijn. Dat, ja. Ja, kijk, jullie doen er lachen over. Er is hier in Zandvoort één Zandvoortse muzikant. Ja. Die is dertig jaar lang daarmee bezig geweest. Die heeft die strijd gewonnen. Dat is onze vriend René van Kolom. Heb je dat boek gelezen? Heroïne, godverdomme. Nee, nee, nee. nee. Zou ik jou uh, okay, zou dan dat, ik is, uh, dat je dat moet ja. gaan doen. Als je, als je echt wil weten hoe, een, hoe iemand uit de, de kluwen van, van de drugs is gekomen... moet je dat verhaal lezen. Uh, ja. Want uh, nou ja, René heeft dat uh, meerdere malen heeft hij dat, uh, dat verteld. Ook hier bij ons. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, uh, dus, dus, het kan, uh, dus dit wat jij vertelt in jou, uh, in jullie, uh, in het materiaal wat jullie hebben gebracht. Ja. Ja, dat, dat heeft ook uh, raakvlakken met, uh, met sommige muzikanten die toch de verleiding van, het, van de drugs niet hebben kunnen weerstaan. Nou ja, je moet maar eens even gaan, uh, gaan zoeken. Ja, met, ja zeker. Uh, dus, want uh, er zit een verhaal achter. En... Uh, ja, ik had er van alles en nog wat, uh, wat vertellen, maar ik denk dat we ook even de, de, het nummer uh, op zich even moeten laten horen. Never know van Triangle, en dat gaat zoals Olivier dat al heeft uh, gezegd. Hoe ver heeft uh, bepaalde dingen kunnen komen en uh, wat uh, moet ik kunnen doen om weer terug uh, te komen in dat uh, gedeelte van het leven waar ik uh, eigenlijk uh, ooit ben geweest. Never know. No Awesome. Just set us down weer een van de duurste singles die ik heb aangeschaft uh, van Yellow Grass. Uh, die kostte me 7 euro. Dat zijn, uh, zijn tijden dat ik uh, nog eens uh, met uh, mijn zakgeld uh, wel eens een platenwinkel uh, binnenstapte. Dan uh, ging je een singeltje kopen en dan was het 6,50 euro. 50. Nee, 6 gulden. Toen was het nog het gulden tijdperk En tegenwoordig uh, zitten we in het eurotijd. Maar dat vond ik wel een beetje te veel van het groeien. Dus ik heb even gevraagd hoe dat zit. Ja, foutje bij de leverancier die de mp3 levert. En dus hadden ze het verkeerde bedrag. Dus bij de eerstvolgende singles zit ik goed. Want ik krijg ze dus gratis. En voor niks krijg ik de volgende. Dus is aangereikt. Dat kan, omdat deze band ook eerder geweest is bij ons. Yellowgrass. Uh, Song to Forget is een nieuw werk van ze vandaag. Uitgebracht. Ja, dan, toen moest ik nog even gauw in actie komen. En daarvoor... Hoorden we het uh, nummer van, uh, van de jongens uh, van Triangle. En dat uh, was het uh, tweede nummer van uh, de EP Never Know. Uh, weer eventjes uh, snelheid uh, maken om uh, het lijstje door te worstelen. Want uh, er zit ook een uh, lijstje. En uh, zoals uh, gezegd heb ik uh, dus nog uh, iets uh, klaar liggen van de band Shireen. En uh, dit uh, nummer dat uh, komt daar uh, ook uh, vanaf. Uh, zeg ik het goed? Ja, So, so Human of You heet het uh, nummer van uh, Shireen. En dan ga je nu... Nou, luister hem. Down into sorrow, take my hand, I'll drown you with me. Stress Van uh, Danella Smit en haar band. 21 december uh, komen ze hier uh, spelen bij ons in de studio. Uh, dat in een huiskamersetting zoals uh, vriend Marcus van Dam dat uh, tegen mij uh, zegt. Uh, ja, dat uh, moet het de Bob dan een beetje in de oren knopen. Uh, in een huiskamersetting betekent dus niet met gillende gitaren en uh, nou, zoiets als. Uh, dat we een, dat nou een soort drummer hebben a uh, la Animal van de Muppets. Uh, dat uh, dit, de boel kort en klein uh, wordt uh, geslagen. Want uh, zo werkt het natuurlijk niet. Uh, maar uh, filosofische lading heeft dit nummer wel. Vrienden van Triangle. Want uh, jullie, uh, lade, uh, jullie EP is ook uh, heel, uh, doorladen met uh, filosofische teksten. Net hadden we never know. Fictie. Het kan zo de werkelijkheid uh, zijn. Ja. ja. Um, er staat nog uh, één nummer Walk the past. Ja. Yes. Yeah. ja, dat gaat eigenlijk over dat uh, tijd uh, relatief is. Um, ja, door Dali had er altijd een hele mooie plaat van. Hè, van de smeltende klok. Mm -hmm. En dat geeft altijd, vind ik altijd heel goed weer. Uh, ja, dat tijd eigenlijk ook best wel relatief is. Staat hier ook toevallig een zandloper voor mijn neus zie ik. Ja, dat uh, was voor uh, mij altijd. Okay. Uh, dus uh, dat ik veel te lang aan het woord uh, was. Ja. Hoe was die daarvoor? Daarvoor was die. Nee, maar we, ik had, uh, ja, we hadden het er net al goed eventjes, uh, net hadden het eventjes over. Nou ja, dan, dan loop je door uh, een straat en dan, uh, in één keer doet je, doe je iets denken van... oh, daar woonde diegene vroeger, maar die woont er al lang niet meer. Maar op een of andere manier, op dat moment dat je daar even aan denkt... dat kan door een geur of dat kan door muziek komen... Ben je op dat moment ben je daar. En ja, dan is de tijd toch best wel relatief eigenlijk. Ja. Oké, okay, die gaan we zo draaien natuurlijk nog. Ja. Um, voor jullie dan, wat gaan jullie nog de komende tijd doen... EP onder de aandacht uh, brengen? Ja, Bas, uh, ja, de EP is net uit. Die gaan we natuurlijk zoveel mogelijk proberen te promoten. Ja? Uh, we gaan uh, even kijken, 9 december, december staan we in Den Haag. Ja? In uh, Vredebreuk. lokaal Vredebreuk. samen met ja. een, een band uit de regio uit Den Haag. Infectio. Uh, ja. ja? En uh, ja, we willen gewoon zoveel mogelijk spelen. En zoveel mogelijk uh, ja, de EP promoten. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En past die band ook een beetje? Ja, zeker. Jij ja? ja? hebt wel vaker met deze gasten opgetreden. Ze zijn echt ja. wel toffe, toffe gasten. Het is wel een muziekstad, uh, hè? He? Ja, het is ja. echt heel erg leuk. En die gasten ja. zijn ja. ook echt super tof. We doen ja. vaak uitwisselingen uh, met uh, deze band. Ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk ontzettend veel materiaal klaar liggen. Ja. En uh, we zijn nog steeds heel veel nieuw materiaal aan het schrijven. Dat zit ja, eigenlijk ja, ja. best wel in een soort flow, in een sneltrein. <laughs> dus uh, ja, dat gaat, uh, je gaat zeker nog veel van ons horen. Ook dat, volgend jaar dat, uh, zit dat zeker eraan te komen. Uh, uh, dat we ja. in de studio in Berlijn. komen we dan uh, nog een keer langs? Ja, dat vinden wij wel goed hoor. Dat dus, uh, <laughs> right. ja, gaan we doen. Maar was het alleen maar voor de gezelligheid, uh, denk ik? Oké, okay. dat was het zeker. Jongens, hartelijk dank. En we sluiten van, van uh, Trial nog af met, uh, met dit nummer, dit mooie nummer. Uh, en dat nummer dat heet uh, natuurlijk Walk the Past. Of genies of duty. Dat uh, zijn uh, genieën, zeggen ze dan. En uh, dat is de uh, Fiskus, zoals uh, ze uh, heten. En uh, ja, het, is het klokje van uh, gehoorzaamheid uh, tikt weer verder. En uh, eigenlijk zeggen Marcus en ik altijd dan, dan in een koor tot volgende week. Dat uh, moeten we dan nog een keer even overdoen. Want volgens mij was dat het microfoon... Uh, dus zeggen wij in koor. Jezus. tot volgende, volgende week. week. <laughs> en zo ging het dus niet. <laughs> de eerste keer ging het wel goed, maar ik yes. had de microfoon niet open. <laughs> Uh, goed, nou ja, straks uh, geen uh, peaceful radio, maar uh, wel uh, heel veel vreedzame muziek van een uh, lijst van uh, twee heren die al lange tijd meelopen in uh, de radiowereld en de muziekwereld. Ruud en Bart, zij gaan uh, de Beatle top 100 uh, presenteren en dat wordt ergens, uh, nou tussen 5 en 7 zal ergens een beetje de finale zijn. Of, we, of we dan, uh, dan, moeten we, dan moet er hier iemand binnen CFM gaan komen hoe ze erbij uh, staan. Want ik weet niet hoe ze, of ze dat nog echt gaan volhouden eerlijk gezegd. Maar ik denk het, ik denk het wel natuurlijk. Uh, dat, dat, dat gaat het zeker wel worden. Uh, ik heb er nog één. En uh, dat, uh, dat is een man die uh, in Amerika behoorlijk wat prijzen heeft opgehaald... als het gaat om de, de onafhankelijke muziekindustrie. Komt gewoon uit Nederland. Uh, zijn naam is Corjan de Raaf. En hij heeft een project Stage Republic. En uh, dat uh, ga je horen tot aan het nieuws uh, van 10 uur. En daarna de Beatle Top 100. Dag!